Goedenavond. ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Marengo-proces waarin Ridouan Taghi de hoofdrol speelt... ligt voorlopig stil. Komt doordat de inmiddels oud-advocaat van Taghi, Ines Weski, nog twee weken vast blijft zitten, legt mijn collega Remco Andringa uit. We zitten in het staartje van het proces... maar er zijn nogal wat punten af te werken... voordat er uitspraak gedaan kan worden. In hoeverre er vertraging ontstaat... dat zal volgens de rechtbank mede afhangen... of een nieuwe advocaat wil of niet. Daarover moet de rechtbank in gesprek met Taghi. Wesky is opgepakt op verdenking van het doorgeven van boodschappen van Taghi buiten de gevangenis. Bij Terschelling is deze middag een zeilboot omgeslagen. Drie mensen die aan boord van het schip waren zijn door de KNRM gered en aan land gebracht, zo meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het schip wordt uit het water gehaald. 171 supporters van Juventus hebben een stadionverbod gekregen van de politie in Turijn. Ze zouden begin deze maand tijdens het bekertewel met Inter Milaan racistische liederen hebben gezongen over Romelu Lukaku, de spits van Inter. Hoe lang de stadionverboden blijven gelden is nog niet bekend. En duurzamer koken wordt steeds populairder. Dat blijkt niet alleen uit de toekenning van de Michelinsterren vandaag aan de restaurants... die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, maar ook uit een nieuwe opleiding. Studenten worden bij die studie opgeleid tot plant-based chef. Deze docent legt uit hoe het werkt. Dat betekent dat we ze eigenlijk leren werken met gerechten waarin groenten de hoofdrol spelen. Helemaal geen vlees? We houden ongeveer 80-20% aan. Dus 80% plantaardige ingrediënten, plus paddenstoelen enzovoort. En ongeveer 20% dierlijke eiwitten. De opleiding is mega populair. Voor volgend jaar zit hij al helemaal vol.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 Need that! Fist raised the don't need that! Fist raised the don't need that! Fist raised!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 hoe ben jij erbij gekomen? Uh, ik kende de jongens al een jaar uh, ongeveer. Ja. En, uh, nou ja, nou, ze hadden de band en ik uh, moesten gewoon spelen vaak mee, uh, kijken. en vaak uh, nou ja, meekijken. Uiteindelijk, uh, hun uh, vorige bassist die stopte ermee. Zo'n bassist had bassiste. ik het laten vertellen, uh, <laughs> ja, toch? Ja, ja. Dus, uh, die stopte ermee. Uh, ja, ik wou een tijdje waar ik ook wat in de muziek gaan doen. Dus nou, uh, als ik nou een bas koop, dan uh, kom op, we gaan ervoor. Nou, uh, uh, ja. we gaan ervoor. Dan zie ik ook nog uh, dat je een t-shirt hebt van de Ramones. Uiteraard. Wat heb jij met de Ramones? Het is punk, kom op. Ja, dan ben je wel net het, aan je het, trekker ja. gekomen met, uh, met Hoofs, met het uh, nummer 4. Uh, Zeker weten, ja. ja. ja. Jongens zijn uh, overigens uh, als indie band begonnen. Toen heette ze de Tiger Pilots, maar uh, dat uh, zette geen zo aan de dijk.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 Dat is Jeroen. En deze oude man En dat uh, is uh, de broer van Berlijn, uh, Maarten. Ja, dus, uh, dat klopt, dat ja, ben ik. Ja, uh, even over van hoe is die band ontstaan? Uh, zomerdag, uh, huiskamer, jammen met z'n tweeën. Toen mm. kwam uh, mijn broer ook bij diezelfde middag. Ja. En voor het hadden we in één keer twee liedjes. En ja, vanaf daar is het eigenlijk verder gegaan. Ja. Toen kwam er ook geen de bassist bij. En uh, toen ben we uh, wat meer de rockkant op gegaan. Want we begonnen akoestisch.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 Want op een gegeven moment zegt Jeroen: hey, hoe zit het nou? <lacht> dus, dus, van, ja, dus ik kom uiteindelijk met een datum. Maar um, Jeroen, ik zag vorige week een foto met een uh, verwilderd half van Merlijn uh, erop, uh, onder andere. Maar <lacht> jullie waren driftig aan het repeteren, hè? Want je moesten weer een beetje terug naar het uh, oude stil, uh, heb ik een beetje gedaan. Wij moesten ook even oefenen om uh, terug te gaan naar een iets uh, wat, wat milder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 Zijn jullie daar de, de naam van of uh, niet? Ah, ja, dat liedje Get It On uh, kende ja. we vooral, denk ik. Gewoon dat hitje. Ja, Get It On. Ja. Ja. Dat is een die kent, die, ja, Mickey, die rest, kent hem niet. Uh, uh, maar dan moet je wel ja. uh, van mijn leeftijd ongeveer zijn. Hè, want nou, ik bedoel, kijk. ik ben uh, de 50 voorbij. En er zitten al die jongeren aan de andere kant. Waar heet die koper het nou over? Maar dat was vroeger <laughs> een hele grote band. T-Rex, Get It On. Zo nu en Mark Polen. Ja, ik heb mijn klassiekers, dus... Uh, kijk, kijk. Ja. Maar, ja, waar, is het Maar waar is die naam uh, uiteindelijk uh, vandaan gekomen? T-Rex. Ja? Ja, ja, ja, het is... Ik kijk weer naar Marlijn en uh, Jeroen. Het is eigenlijk een woordspeling, hè. Het is uh, T-E-A en dan Rex. Dus ja. Een tyrannosaurus die een kopje thee drinkt. En uh, ja, de grap daarvan is natuurlijk dat twee uitersten bij elkaar zet. Je zet een woeste tyrannosaurus en een heel geciviliseerd kopje thee zet je bij elkaar... <laughs>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 The States. This town is in December when the day turns and the night. Oh, say hello to Mr. Hyde. Listen to the night. Listen to the night. When the morning out, I'm gonna away. Listen to the night. Listen to the night. I come to the United States. Listen to the side. Listen to the side. When you cross the line, of walk away. Listen to the night. Listen to the night. I come in and pay. Okay. Oh. Little white lies, for little white lies. Couple with some the bills. Another one they're looking for highs, and they know how to get there. Shit is shit and stay. Listen to the night. Listen to the night. When the morning sun is far away. Listen to the night. Listen to the night. I come the day. Listen to the night. Listen to We cross the line of walk away. Listen to the night. Listen to the night. I come in and And the songs and the birds will raise the streets. Another one, they're looking for more, than a een hele andere uitvoering uh, zoals ze hem uh, kennen, want volgens mij heb ik vorige week het uh, origineel uh, nog een keer uh, laten horen, want nou, die uh, is uh, iets wat uh, steviger. Maar uh, het uh, tweede nummer van het eerste blokje, dat heette hij Dancing Dinosaur. Yes, I am. Come on, Mama. Celebration, species, unlovable, civilisation That's we can cliche, I ain't killing it's you But one on the side, the stop with your business They don't cause the eyes go really idealist I'm a realist, I see it you're trying To find a I walk on the race and face Throw my body up with that death I've been brewing, I'm dancing down the street So now you show It would deter you if you look outside Cause then you, you'd see it me, the meteor What, What is the the yesterday? Day? You know that yeah. history will be so, so kind, kind.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 Of Thames. Eh, zeg ik het zo goed, uh, Merlijn? Want het is Thames ja, eigenlijk, hè? Thames. Ja, Thames. In het Nederlands kan je het Thames noemen. Ja, uh, ja. De rivier die door Londen heen is. Ja, het is de Thames. Ja, ik moet het op zijn Engels en uh, Typicals English, moet ik het zeggen. Dus uh, Thames. Precies. Inderdaad. Even over de... Nou ja, ik, dan, dan is het dan meteen duidelijk, hè? Want jullie hebben de, de bandnaam de, de rivier, de, de Thames, genoemd, denk ik.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 mij ook, dus, uh, maar um, ik ga toch even een, uh, een, uh, een verhaal erbij pakken, want ik heb, uh, voordat ik uh, afscheid heb genomen van het uh, volgen van het wereldnieuws, Herman Wijvels, de naam, zegt je dat wat? Dat is een uh, voormalig topman van uh, de Rabobank. Nee, nee, nee, nog nooit van gehoord. Nou, ik, zou, ik zou het toch maar doen, want die uh, predikt juist uh, dat uh, we meer naar de feminine waarden zouden moeten gaan in deze wereld.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 Je hebt ze live gezien? Nee, nee, sorry. Ben ik te, te <laughs> oud voor. <laughs> nee, ja. ik, ik, uh, ik hield er echt van. Gewoon ja. lekker lekker rebels. Ja. En, en wat Tijmen zegt, het simpel eigenlijk. Ja. Het was simpel, maar het was gewoon goed. En het stak op. Ja, hoe zit dat met jullie? Zijn jullie ook rebels? Wij zijn best wel rebels af en toe. Ja. Vooral qua teksten, denk je. Ja. Ja. Nou, waar, waar, waar blijkt dat uit dan? Uh, nou, we gaan zo meteen een nummer spelen. Dan... Uh,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 Daar hebben wij al menigmaal gespeeld. Ja, dat geloof ik. Nou, ja. um, dan moeten jullie, als jullie over Alkmaars eigen steden... dan moeten jullie het uh, ook wel uh, deze band kennen, denk ik. Free Point Landing, wel eens van Goord. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik zal eens mee samengewerkt. Uh, we mee hebben samen gewerkt? Ja, als we een avond, zeg maar, organiseren. Ah, kijk. Okay. Dat we met z'n allen op één ja, avond spelen. Ja, hebben, uh, hebben ze hier ook in een 3 voor 12 noord aan vloedgolf gehad. Dus, kijk. Ja. Ja. Dus uh, in dat opzicht uh, goed, uh, ja... Goed voorbeeld, doet goed vol. Het uh, zijn niet bevriende van. mensen voor ons. Ja, nou, ja. duidelijk verhaal. We gaan hierna, gaan we nog twee nummers uh, horen van jullie live. Eerst dus three point landing met gleaming eyes.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 Tik me af. We leven in het superhaafland. Heu, staat hier niets in brand. Zeg je dat ik de boel en versteer? Dat herinner ik me dan verkeerd. Affaire, c'est leger, verkeer. het vertrouwen is verloren. Kan jij het horen, Bart? But my finger and I'm going to take to Nederland is super gaaf Dit land is super gaaf Nederland is super gaaf Dit land is super gaaf